Toen ze over de toestand van de dieren klaagde, werd ze ontslagen. Twee Amerikaanse tieners hebben hun ouders gedrogeerd om langer te kunnen internetten. De 15-jarige dochter van de slachtoffers deed samen met een vriendin slaapmiddel in een milkshake... die ze voor haar, haar ouders had gehaald en die waren daarna uren niet aanspreekbaar. De ouders ontdekten de volgende ochtend na een urinetest dat ze waren gedrogeerd. De dochter gaf als verklaring voor haar daad dat ze langer online wilde zijn. Van haar ouders mag ze na tienen niet meer op internet. En dat vindt ze te streng. De twee meisjes zijn opgepakt. Dan het weer. Vannacht bewolkt met lokaal wat motregen. Het is zo'n 9 graden. Overdag overwegend grijs en ook dan wat motregen. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Nou, ik hoop toch dat je niemand hebt hoeven drogeren met een milkshake... om naar dit programma te kunnen luisteren. Potverdikkie, zeg, van een verhaal weer. Ja, nee, nieuwe verhalen bij Nachtzuster. En die verhalen worden aangedragen door jou... Het is een programma dat door jou wordt samengesteld. Vragen waar je mee rondloopt al lange tijd of sinds vandaag... naar aanleiding van het nieuws of een goed gesprek of heel iets anders. En die vragen kun je doorgeven via 0800-1121... of um, even mailen naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Twitteren kan ook, dat kan via apenstaartje nachtzuster. En jawel, er is een chat tijdens dit programma... en die is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Goh, wat een mogelijkheden. Nu de vragen nog door te geven via 0800-1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te zweten. zie in de koot en kippen wel. Zuster zegt me, maar blijf ik wel in leven?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 Waar moet ik zonder jou beginnen. Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zit er met Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, ik zit er met pijn. Oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, ik oh, Nacht, oh, pijn. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De pijn, de Ik zag dit bandje van de week nog op televisie. Ja, Doe Maar heette ze en het liedje heet Nachtzuster. Het kwam ook in heel wat lijstjes voorbij de afgelopen weken. Vond ik dan wel weer leuk, dacht ik, dat het voor mij persoonlijk was. Wat niet zo was natuurlijk, het is allemaal voor jou. 0800 1121 is het nummer voor al je vragen en zo dadelijk ook... als je een antwoord weet op een van de vragen die gesteld wordt. Henk, goedenacht. Ja, goedemorgen. Hallo, goeiemorgen. Leuk je er eens een keer te spreken. Oh, nou dan moet je nog maar afwachten, hè. Ja, dat wil. ik hoor uh, elke donderdag neem ik de telefoon mee naar boven. Oh, <laughs> voor het ik geval ik bel. Ja. Nou, je hebt gewoon een leuke charmante oh. prettige stem. En je onderwerpen zijn leuk. Ja, dat is. Maar daar doe ik helemaal niks aan, hè? Dat regel ja. jij en anderen. Nee, dat is waar, maar, maar toch, het geheel maakt het compleet. Kijk, ik nou, ben blij dat te horen. En waar liep je mee rond met wat voor vraag? Nou, mijn vraag is: de AOW eindigt meestal op je 65ste jaar. Ja. Want dat is de normale. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Je WAO eindigt op je 65ste, omdat dan de AOW ingaat. Ja. Maar als nu de AOW leeftijd verhoogd wordt, hè, voor vele mensen wordt het dat ook. Ja. Loopt dan je WAO ook door? Nee, dan moet je twee jaar worden. voor jezelf zorgen. Is dat zo? Nee, dat zal toch niet? Nee, dat dacht ik ook niet. Oh, maar er gaat wel een hoop veranderen, hoor. Ja, daarom. Maar daar heb, ik heb daar nog nooit geen antwoord op. Nee. Dat stelt dat je gaat niet op je 65e met pensioen, maar met je 66e. Ja. Dan zou ook je WAO doorlopen tot je 66e, lijkt mij. Ja, in principe lijkt mij dat ook heel logisch klinken. Maar volgens mij komt daar ook een, een flinke uh, uh, een maximum aan. Oh, ik heb weer niet goed opgelet. Maar dat, daar, daar gaat een hoop gebeuren ook nog. Ja, ja. Maar het lijkt me toch stug dat ze dat niet automatisch als, zeg maar, uh, uh, als dat gewoon nog blijft bestaan, in ieder geval dat je tot je 65ste uh, uh, WHO krijgt. Dan... Maar ik heb wel eens gebeld en dan zeggen ze, ja, dat is nog een ontwerpvoorstel. Dat is nog geen maatregel, maar dat zijn ontwerpen, maar niemand, zelfs met UUV kan men daar ja, nog niks over Waardeloos dat... is dat, hoe, hoe hoe dat, dat niemand heet. het uh, even uit kan leggen. Ja. ja. Yeah, wat ja, wat vervelend. Daar zal men toch wel aan gedacht hebben? <laughs> ja, dat zou me niks verbazen. Je zou inderdaad denken dat daar aan gedacht is, maar het zou zomaar um, kunnen ja. natuurlijk. Ja, Vandaag, hoef je ook niet van op te kijken als men daar niet aan gedacht heeft. Nee, en wat gebeurt er dan met al die mensen die 65 zijn? Ja, als dan als die, kijk, bij sommigen komt er een paar maanden bij... Dat zou ja. een paar maanden later met ja. het doel gaan, nou, niet gaan. Nou, dat is omdat... sowieso. Er is, is ook nog iets gaande met een, uh, met een overbrugging. Wat ook, dat is ook altijd zo vervelend met het begin ja. van de maand en het eind van de maand. En wanneer je geboren ja. bent. En, uh, ja. Dat je zomaar in, in een pechmaand kunt vallen. Zeg maar. Ja, maar straks in 2019 staat alles op je 67ste. Ja. En de mensen die dan arbeidsoverzicht zijn. Dan zou je zeggen, dan loopt hun WAO ook door tot hun 67e. Zou je zeggen, maar het zou mij niks verbazen. Maar zullen we, ja, ik weet niet, de mensen die bij het UWV werken moeten nu slapen. Die moeten morgenochtend om half negen weer klaarzitten voor... Ja, anders raken ze zelf werkloos. Ja, en dan kunnen ze s'nachts wakker blijven, dat is dan weer een voordeel. Maar uh, ja, nee, er is vast wel iemand die daar meer van weet. En die uh, Vacht, roepen we dan nu ook uh, inderdaad uh, uh, op om te bellen. naar 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Dankjewel en succes met je programma. En nogmaals, ja. ik luister er heel graag naar. Nou, en ik hoor dat graag. Bedankt, Henk. Dankjewel. Dag. Doeg. Dag. Meneer Hofman. Hallo. Hallo. Nee, Hofman niet. Gewoon Peter. Oh, dag Peter. Hoi, <laughs> oh, Asset. Prettig nieuwjaar. Wel grappig. Oh ja, gelukkig nieuwjaar. Oh, de beste wensen. Oh, daar had ik natuurlijk mee moeten beginnen. Beste ja. wensen iedereen die nu luistert, heel Nederland. Allemaal. Ja. Iedereen die wakker is. Beste... Goed. Ja, iedereen zit nu nog een beetje in dat ritme. Je zit nu, denk een, ja, koud ik, koud nog daar. even een, een ja, oude oliebol ga... weg. Ik zou direct veel slapeloze donderdag-nachten wensen. Ja, ik, ik hoop dat iedereen geen oog dicht doet op donderdag, op de, in de nacht op donderdag, vrijdag. In een heel 2013 niet. Ja, maar, inderdaad. Uh, ik vond het wel mooi dat je als ik meneer Hofman zeg, dan toch wel het besef hebt om te zeggen: Hallo. Ja, dat is nee, heel ja, verstandig. Is, nou, omdat er niemand antwoordt, ik denk nou, dat ik ook Ja, laat ik Ja, laat ik het dan proberen. Heel goed. Ik heb wel een paar keer uit de klas gezet, maar goed. Ja, omdat je iedere keer. Ja, ja. Jan Tien, hallo? Jij was het jongetje dat achter in de klas de hele dag hallo zat te roepen. Heel vriendelijk, maar geen punten. Kees-Jan, weet jij misschien het antwoord? hallo? Oké. Okay. Maar belde je wel over, Peter? Nou ja, eigenlijk had ik twee vragen. De eerste vraag, oh. en dat is, uh, dat is eigenlijk best wel een serieuze vraag. Oh. Uh, je weet, ik ben heel veel met Griekenland bezig. En dan willen ze de laatste tijd willen ze daar het middenstandsdiploma weer in gaan voeren. Yeah. Dus een soort uh, uh, diploma voor mensen die een winkel openen. Nu kan ik me herinneren dat je kunt hier een kunt doen, maar is dat hier niet ook verplicht? Want je ziet zelfs in Romond en in andere uh, plaatsen hier uh, in de omgeving, zie je de ene winkel naar de andere winkel kiepen. Ja, hier ook, of hier, in mijn omgeving ook, wat verschrikkelijk hè? Ja, ja. Je komt in kampen, daar heb ik ook een paar dingen zien kiepen. Nou, uh... alleen maar, de, de, de, de ene dag zit er nog een computerwinkel, stap je naar binnen is het opeens een tapijtzaak. Ja, of je loopt met je met je hersens tegen een de deur aan, dat je niet meer gaat. Dat kan ook nog dat het gewoon dicht is. Ja. ja. ja. <laughs> Goed, en uh, ja, nou ja, goede vraag. Dat, dat zal toch wel, dat je een middenstandsdiploma nodig hebt. Weet ik eigenlijk niet of het is. Ja, maar je is. hebt het, nou, het wordt aangeboden, maar, maar het is, het, het, het is ooit verplicht geweest. Maar ik weet niet of het nu nog verplicht is of hoe, hoe dat die regeling is. Dus dat is vraag één. Ja. En vraag twee, ja dat is een heel andere vraag, maar misschien toch een leuke. Is het nooit een keer in jullie opgekomen? Want ja, je hebt dus nu die dagen gehad, weet je wel, kerst en uh, oud opnieuw. En dan krijg je allemaal die jaar terugblikken. Ja. En het lijkt me nou eens leuk om nou eens een keer de leukste bellers <laughs> uh, die jullie hebben gehad. En de Allebei, vragen. Ja. Nou, en, en uh, misschien ook wel eens een keer dat iemand helemaal uh, uit, zijn, uh, uit zijn dak gaat. Ik kan me één keer herinneren dat er iemand was die enorm uh, stotterde. Oh? Dat, uh, ja, ja, dat, ja, dat is langer geleden. Of dat, uh, dat is een extra lange dat... uitzending. Ja, maar het is echt wel gebeurd. Ja, dan, dan gewoon krom liggen van de lach. Maar het zou het niet leuk zijn om daar gewoon eens een, keer een, een, een paar keer een compilatie van te laten horen. Nou, het is op zich wel leuk. En ik, ik ben er ook mee bezig om in ieder geval op de site... De, gewoon de leukste vraag of de leukste beller inderdaad van een uitzending... nog even dat fragmentje erop te zetten. Maar mm -hmm. het probleem is, Peter, en ik vind het verschrikkelijk om te zeggen... maar er wordt nogal bezuinigd op het moment bij de omroep. Dus, God, nee, wist ja, ik niet, hè. ja, dat is nieuw. Dat, uh, ja. Ik weet ook niet precies wat de aanleiding daarvoor is. Maar het grote nadeel daarvan is dat alles wat wij extra willen doen voor dit programma, dat, ja. dat, uh, dat moeten we in onze vrije tijd doen. Ja, maar dat is toch gewoon achterlijk. Want hoe slechter het programma wordt, hoe minder mensen gaan luisteren. Nee, maar, als het, programma het, programma wordt natuurlijk, nee, maar het programma wordt niet slechter als we geen extra dingen doen. Maar we moeten ja, ons er wel een beetje bij neerleggen... dat alles, alles wat we verzinnen... vroeger als je iets leuks verzond bij je programma... dan ging je naar je baas en dan zei je... goh is er misschien nog echt zo'n potje dat we iets leuks kunnen doen. Dat we... En die potjes die zijn er gewoon niet meer. Dat ik heb het ook koud vinden. Ja, dat is een goed idee. Dat we, dan gaan we inzamelen dat, dat ja. uh, uh, iedereen een euro overmaakt... en dat wij dan ja. een uh, soort best of ja. maken iedere, ja, iedere nog, maand. kom ik van ik snijden. Ach, wat lief zeg. Ja, dat is wel heel leuk. Maar er wordt ook een hoop georganiseerd en gedoe. Dus uh, ja, dus nee, maar ik, ik, nou, het is wel goed dat je het zegt. Ik ga er nog eens even over nadenken hoe we dat uh, toch nog een beetje. Nou, ik, niet ik, van die jaaroverzicht hoeft voor mij, want het is vaak ook een beetje een excuus om dan met, tussen kerst en oud en nieuw niet te hoeven werken. Ja, oké. Okay, nee, maar zo moeten we maar gewoon. Dus, ja. Jullie zijn toch al langer met het programma bezig. Dus uh, als, als je gewoon uh, ja, uit de archieven. Ja, het is gewoon, gewoon zo. Nou, ja. de archieven zijn er niet, hè? Want alles is. Radio dat, dat vervliegt gewoon. Dus dan. We ja. hebben natuurlijk de oude uitzendingen, daar moeten we dan in gaan zoeken. Maar we zouden wel natuurlijk in de toekomst gewoon. Kijk, dat ik nu even noteer, Peter, die altijd hallo roept. En dat we dat er eventueel ja. eruit zouden. Als er echt niks leukers meer gebeurt vannacht. Dat we dat eruit knippen. En dat we dat dan nog even bewaren. Want we moeten natuurlijk ook. Multimediaal en we moeten op de site iets te bieden hebben en we moeten op Facebook en we moeten iets twitteren en we moeten. Dus dat kunnen we dan Maar als dat nou eens doen, allemaal ja. iets bender werd, het gaat toch om radio? Het is toch niet Facebook, het is toch niet Twitter, het is toch niet weet ik wat. Het gaat toch om radio? Kijk, je mm -hmm. zegt het zelf, we moeten bezuinigen. Maar waarom wil nou iedereen op, radio en op, sorry, op Facebook en ja. op Twitter... je kijkt naar een tv-programma, wilt u zien hoe het afloopt? Kijk dan op. Ja, weet, weet je waarom dus dat is, en... Peter? Dat is hinderlijk, hè? Dat vind ik ook. Maar weet je waarom dat is? Omdat uh, de jonge mensen van nu... daar ga ik weer, maar de jonge ja. mensen van nu... en dat zijn de luisteraars van volgend jaar, ja, ja, zeg vanmorgen. maar... dus ja. daar moeten we in investeren, die kijken nooit meer in een tv-gids... Die sturen, nee. oh, die sturen elkaar fragmentjes via Facebook. Dus wil ja. ik dat de, mijn nichtjes, die sturen elkaar dus de hele tijd fragmentjes. Van oh, dit moet je zien en dit moet je zien en dit moet je luisteren en dit moet je. Dus, dus als je dat daar niet water. tussen zit, dan komen er geen nieuwe mensen bij mijn programma. Dus als jij straks over een jaar of zestig dood bent, Peter, dan, ja. Ja. dan heb ik niemand meer, omdat ik niet via Facebook heb geïnvesteerd in nieuwe luisteraars. Mijn lieve Astrid, weet je nog ja. hoe je de uitzending begon? Het moet niet gekker worden. Ik dacht dat jij ook drie kinderen hebt. Die ja. willen straks via Facebook een programma van haar moeder doorsturen. Uh, ja. En dan zeg je, ja maar jullie moeten nu naar bed. Nou, uh, hier heb je lekker een bakje thee. Ja, zoiets. En word je wakker. Dat zou kunnen. Maar ja. Uh, nee, ja, nee maar, maar iedereen is het. Eigenlijk is het een soort wedren. En iedereen is bang om buiten de boot te vallen. En straks, als we niet meer. mensen niet meer de radio aanzetten. maar dat je, uh, dat je zeg maar. Uh, s'avonds zeg jij tegen je radio: Ik wil iets leuks met gepraat. En ik wil iets met heel veel goede muziek. En dan gaat je radio dat leveren. En dan is het niet meer van, ik zet hem op nachtzuster. Dus dan moet ik wel zorgen dat jouw ja. computer onmiddellijk voor mijn programma kiest... als jij zegt, ik wil iets met gepraat. Ja, ik, ik, ik Anders ik zit ik thuis met een kopje, kopje thee. Ja, nou, nee, uh, ik, uh, dat kopje thee is niet erg. Maar als nee. een van je kinderen dat geeft kort voordat ze naar bed moeten... Dan zou ik toch heel even zo'n tasje in die thee doen. Want voordat je weet, word jij morgens pas wakker... omdat jouw kinderen s'nachts op Facebook... Oh, een milkshake! Zijn. Ja, <laughs> ja, ja. En nou, in Amerika is een milkshake. Wij zijn al een beetje timider. We, oh. Wij pakken dan een kopje thee. Oh, nee, zover had ik nog helemaal niet nagedacht. Oh jee. Ja, kijk, dan moet je weer een Limburger voor zijn. Maar goed, dan zit mijn, zit mijn dochter de hele nacht te zenden, hoor. Die zit hier dan... Ja, ja maar, het is, maar ik bedoel het maar, je, je zegt zelf, we moeten meelopen. En dan voor de kinderen, straks ja. willen de kinderen dat Facebook zien. En ze moeten naar bed. En dan krijg jij je kopje thee en dan ben jij stil tot uh, vrijdagmorgen. Ik en denk dat de het de zo rund, vaak niet loopt. Maar... Nee, maar uh, je begrijpt waar ik naartoe wil. Ja, wel. ik begrijp minder het. Is af en toe, minder is af en toe meer. Kijk ja. eens naar een mooie vrouw. Maar uh, minder is af en toe meer. Maar we moeten wel de hoogtepunten alsnog nog een keer uitzenden. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, de hoogtepunt, dat zou ik best eerlijk leuk vinden. Dat, uh... Ja, maar ik ga er wel iets aan doen. Maar dan ik ga dat niet in de op de radio doen, want ik vind het juist zo fijn om iedere week met een schone lei te beginnen. Mm. Dus dat wordt dan op omroepmax.nl uh, slash nachtzuster. Nou, oké. Okay. Zal Kijk, nou dan komen we er toch nog samen uit. Ver verwijs ja, okay. ik je toch nog naar, ik, dacht, ik had ook nooit gedacht dat ik dat zou doen, maar ik verwijs je <laughs> nu gewoon naar een website om radio te luisteren. <laughs> ja. Goed, dankjewel Peter. Oké. Okay, Doei. Um, uh, nou, meneer Hofman, weet je, ik, ik roep gewoon meneer Hofman en dan roept er altijd wel iemand hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Peter. De allerbeste wensen. <laughs> hallo Peter. Dat was Peter hè. Um, uh, ben Asperge. Ah, die meneer Hofman. Dat is die. <laughs> ben maar van Asperge. Aller, aller, aller beste wensen, mensen die maar ik maar kan wensen. Ja, doe maar. Oké, okay, bij deze. Oké, okay, dankjewel. En hetzelfde terug, hè? Uh, ja, ja, dankjewel. Had je ook nog een vraag, Ben? Ja, nee, ik ben nog helemaal onder de indruk van die meneer Peter. Hoi. Ja, die had een goed vraag. Hallo, zei hij. Ja. <laughs> Mijn, uh, mijn vraag. Ja. Hij is... Hij is uh... wat, wat, wat trek jij veel tijd uit voor, uh, voor Volk? Ja, ik zal wel moeten, hè. Dat is mee opgevallen. Ja. Nee, nee, ik zou het zelf ook doen. Ja, maar dat wanneer... is het heerlijke van Nachtradio. Het mag. Er zit niemand aan de andere kant van het glas van. Ja, het is vier minuten geweest. Afronden. De spanningsboog van de mensen is op. Ja, maar Peter moest dus uh, weten hoeveel mensen er naar hem zitten te luisteren, lieve schat van Ben. Ja, of misschien is het maar beter van niet. <lacht> Toch? Mijn vraag. Ja. Want het duurt een beetje lang, Ben. Hoe gaan we het oplossen? Ja. Dat wij niet meer. Ik bedoel, ik doe het zelf niet. Maar dat we de poten afhouden van de brandweer, de ambulance en de politie. Ja. Kijk, het is, het is, een, het is, een, uh, het is een vraag. En, en ik denk dat we de hele nacht hier wel mee kunnen doorgaan hoor. Ja, dat doen we niet moet, hoor, Ben. Nee, maar dit moet opgelost worden. Want je moet je. Oké. Okay. Er komt een ambulance aangereden en iemand anders die slaat die ambulancepersoneel. Ben je nou allemaal op Ik vanmiddag hè, ik liep langs de brandweerkazerne en ja. ik, zei, ik zei het helemaal verkeerd. Ik zei, ik, ik zei het helemaal verkeerd. Oh nee, ik bedoelde het eigenlijk andersom. <lacht> Zo ja. erg ben ik daarmee bezig. En toen dacht ja. ik nou, dit is een vraag voor een nachtzuster. Nou ja, Ben, hoe? het is nee, een mooie nee, vraag, vraag maar eigenlijk deze. is het geen... Het hoe, is eigenlijk geen vraag, hè? Hoe blijven... Nou ja, de vraag is deze. Hoe blijven ja. wij met de poten van die mensen af? Ja, maar er is natuurlijk niemand... Er is niemand die nu gaat bellen en die zegt... Nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, we moeten gewoon wel... Weet je, iedereen vindt diep van binnen oh, van... Oh, we moeten dat zullen, respecteren. Zullen, en, uh... zullen we werden om een sinaasabbelt? Dat is goed, we werden op een sinaasappel. 0800-1121. Ja. Dag Ben. Oh, kom goed. Dag. Henk. Jo. Hallo, goedenavond. Ik ga... Hoor je me nog? Ja, je ging op je telefoon zitten Henk. Nee. Oh. Ik had hem, ik had hem even free gezet. Oh, krijgen we dat? Ja. Zeg, ik ben hier een goed 2013 om te beginnen. Insgelijks. Uh, de vragen over de WAO en de AOW. Ja, ja hoe zit dat? Nou, we gaan eerst, en uh, ik wil maar uitleggen hoe het nu gaat, dat heeft die man eigenlijk ook al, ook al gedaan, dus ik val in als in zijn herhaling. Als je nu 65 wordt, en je zit in de WHO, dan houdt die WHO met een klap op, omstreeks de tiende of de elfde van de maand. Ja. En omstreeks de 23 e van de maand, de volgende maand, krijg je dan automatisch AOW, daar hoef je niks voor te doen. Ja als de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 gaat... dan ben je arbeidsongeschikt ja. tot je 67ste. Dan moet, zoals het nu is, het UWV jou doorbetalen tot je 67ste. Ja. Maar dat het UWV daar geen uitspraken over doet, dat begrijp ik wel. Ja. Want ik voorspel je met grote zekerheid... dat de Kamer nog wel bezig is met een wetje... Die dat wat goedkoper maakt. Oh? Daar ben ik van overtuigd. Oh. Anders zou het niet eens zoveel opleveren. Uh, ik ik heb, ben toch al een beetje somber over die 67-jarige uh, pensioengerechtigde leeftijd. Want ik denk dat het aantal WHO'ers, zoals ik ze nog noem, daardoor toe gaat nemen. Dat dus een hele hoop mensen dat niet meer trekken. Ah, zo ja. ja. Men heeft het dan altijd over de stratenmaker. En dat begrijpt iedereen. Maar er zijn een hele hoop beroepen, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen. Dat zijn hele zware beroepen. Mm -hmm. En het is nog maar de vraag of je dat trekt, tot je 67ste. Ja, daar zit dat veel wat in. Meer, als je dat niet meer trekt, en die mensen spreken wel eens... die daar heel veel moeite mee hebben, nu al... Ja. om tot hun 65 e door te gaan... dan wacht de WHO. Dus ze hebben ooit van die WHO-crisis niet zoveel geleerd. Nee. Wanneer was dat? 15 jaar geleden. 20, bijna 20 jaar geleden. Maar... Uh... Maar Ik zeg zoals het nu is. Ja. Maar ik denk dat er nog wel een wet aankomt. of dat er een wet boven de Tweede Kamer hangt. Dat men dat wil voorkomen: dat iemand gewoon tot zijn 67ste in de WHO blijft zitten. Maar dat zou wel het meest rechtvaardige zijn. Ja. Maar ja, wat is het alternatief? Ik zou geen alternatief weten. Ja, ik, ik, ik zie. Ik zou het... gewoon zeggen. Ik zou gewoon zeggen, als je er zo voor bent, zoals de VVD en de D66 ook, om de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken naar 67 jaar, houd je dan ook aan je principes en betaal dan de WHO ook uit tot 67. Ja. Want je bent daarvoor verzekerd. En veel mensen noemen dat sociale uitkeringen. Ik heb bezwaar tegen dat woord in dit geval, dat zijn sociale verzekeringen. Je betaalt ervoor, zoals je ook voor je auto een verzekering betaalt. ja. ja. Snap je? Ja. Als er iemand van het UWV wakker is die het veel beter weet, dan roep ik hem op om jou te bellen. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. 0801121. Maar dank je wel voor je bijdrage, weer, Henk. Nou, ik heb nog een bijdrage. Ah. En dat gaat over mensen die niet met hun ellendige poten van hulpverleners af kunnen <laughs> Dat wil dus zeggen politiemensen, brandweerlieden, ja. ja. ambulancepersoneel, et cetera. Ja. Ik heb ja. daar al wat voor. Ja. Als die mensen in de kraag gevallen worden... dan laat ze dan een paar keer verplicht meerijden... met een ambulance of een brandweerhouder ja. of een fietsauto. Ja. Dan kunnen ze het van binnenuit zien. En ik denk dat dat een hele radicale therapie is... want dan zie je ongelooflijk veel ellende. Maar ik denk dat het ook voor bijvoorbeeld een ambulancemedewerker... heel lastig is, hoor. want dan krijg je dus... Uh, uh, uh, Henk, jij gaat vandaag uh, op de ambulance rijden... en uh, dit is uh, Frans. Frans die heeft uh, gisteren een ambulancemedewerker in elkaar geslagen... en die gaat vandaag met jou mee. Dan heb je toch als Henk zijnde een hele nare dag, denk ik. Wie is Henk in dit geval? Henk is dan de, een gewone ambulancemedewerker die iemand op sleeptouw moet nemen... die dus een, zijn collega uh, een tik verkocht heeft. Nee hoor, dat zou ik niet doen. Als ik, als ik op een ambulance zou werken, dan zou ik hem helemaal niet op sleeptouw nemen. Ik zou hem vooruit sturen. Ja. Net als uh, machinisten en conducteurs die ja. mensen voor de trein krijgen. Je moet, er, je moet er niet aan denken dat je daar als eerste bij komt. De, ja, ik begrijp niet, wat, wat doen uh, machinisten dan? Iemand vooruit sturen? Iemand springt voor de trein, dat doen je He? regelmatig. Ja. Dan moet de machinist of de conducteur, en ik heb altijd begrepen dat de conducteur dat er eerst naartoe moet. Ja. Wat je dan aantreft is gruwelijkte. Ja. Dat vergeet je je hele leven niet. Nee. Dat mensen in, in, van de politie en de ambulances en ook de brandweermensen, wat die aantreffen aan mensen, men, menselijke ellende, dat ja. is ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, laat dat maar eens zien aan die mensen en stuur ze er maar op uit, die, daar, die dus hun tangels niet thuis kunnen houden. Ja, oké. Okay. Nee, ik begrijp de vergelijking niet. Omdat ik zelf van heel nabij heb iemand, iemand heb meegemaakt... die uh, voor de trein gesprongen is. En dat zijn ja, mensen die ik. niet meer voor reden vatbaar zijn... in 9 van de 10 gevallen. Dus daar kun je niet meer mee communiceren. En dat denk ik eigenlijk, en daar weet ik dan niet zoveel van... ook uh, uh, hoe dat is met hulpverleners. Als, uh, als iemand, een ambulancemedewerker... die tijdens zijn werk... een, een uh, nou ja, de, de lichamelijk uh, aanvalt. Dan is dat toch iemand die op dat moment echt niet goed bij zijn hoofd is? Nee, maar meestal zijn ze niet goed bij hun hoofd omdat ze afgetankt zijn met alcohol. Ja, precies. Ja. En daar in die ambulance zitten ze nuchter. En dan moeten ze dus uh, de slachtoffers ook nuchter beschouwen en observeren. En je moet ze ook niet laten helpen. Je moet ze ook niet op sleeptouw nemen, zoals jij dat noemt. Uh, laat ze maar gewoon een lot over. En dan slapen ze maar een paar nachten niet. Ja, maar dat ik weet nou een... niet of... Dat zo... Ja, sorry Henk, ik vind het heel uh, nobel dat je meedenkt met uh, Ben. Maar om nou als er een melding van een ongeval binnenkomt te zeggen... nou ga jij mij eerst er even heen, want jij hebt gisteren iemand geslagen. Ik weet het niet. Als jij iets beter weet, dan hoor ik het graag. Maar nee, maar je ik... hebt helemaal gelijk. Ik bekijk als, als het gewoon als... veel te praktisch. Als ik die straffen zie die nu opgelegd worden, ja. dan denk ik dat helpt helemaal niet. Dat, uh, ik, ik geloof ook niet trouwens in hele lange straffen of hele zware straffen. Maar men, men lacht daar toch om. Ja. En je bent wel uitgelachen als je de ellende van dichtbij ziet. Ja. Dus net als mensen die makkelijk praten over oorlogen, dat is afgelopen als ze er eentje hebben meegemaakt. Nou, en daar, daar vinden we elkaar volgens mij heel erg. Dat ik denk dat een hoop ellende in de wereld opgelost kan worden door kennis. Ja, kennis. Dus Dankjewel dat ik eigenlijk Henk. ook. Ja, nou, dan zijn we het in ieder geval toch nog een beetje eens. Dank je wel. Ja. Goedendag. En uh, ja, ik krijg, uh, ik krijg via Twitter nog een bericht over, um, over die WHO. En dat is uh, Bart Salemons die dat schrijft. Die schrijft, Vanzelfsprek ik, uh, vanzelfsprekend loopt deze door. Dus dat, dat klinkt in ieder geval weer goed. Uh, nou, daar kun je in ieder geval nog over bellen. 0800-1121.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 Een van de mooiste liedjes van de Beatles is dit. When I'm 64. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Koen, goeienacht. Uh, goeienacht. Hallo. Uh, Spreekt met Koen Bloemberg. Ah. Hallo. Hallo. Nog de beste wenshaast erin. Hetzelfde Koen. Ja. Uh, ik kwam vandaag een uh, heel apart geval tegen en uh, daar... Daar loop ik eigenlijk al uh, twee jaar tegenaan. Um, ik heb zelf last van huidziekte psoriasis. Ja. Ik woon zelf in Hengelo. Ja. Of Rijssel. Twintig kilometer verderop zijn we over de grens. Ja. Daar gebruiken ze medicijnen. Die heet uh, ja, de hele psorinovo. Heet dat. Ja. Dat wordt daar gewoon door een huisarts verstrekt. Ja. Kan uh, in Nederland niet. Ik heb daar een jaar lang over een gevecht gehad mm. met uh, de zorgverzekeraar over de vergoeding. Ja. Heb het wel voor elkaar gekregen. Echte, nu maag- en Ja. Kom ik bij de internist vandaag, die uit Duitsland komt, uit Gronau. Ja. Dat is ook een paar kilometer hier vandaan. En die zegt van, maar dat wordt bij jullie toch gewoon vergoed. Dat zit toch in het ziekenfondspakket. Ik zeg van, ja, ik dacht ook dat we in, in Europa leven. Alleen over de grens wordt het wel vergoed. En hier in Nederland moet je je machtiging en ja. moet je, je knieën blootschaven om... ...voor een vergoeding in aanmerking te komen. Ja. Ik snap het niet van hoe kan dat nou dan dat Duitsland wel een medicijn toestaat... ...en dat ze hier in Nederland nu al bijna anderhalf jaar, twee jaar nodig hebben... ...om hetzelfde medicijn wel toe te laten op de Nederlandse markt. Ja, maar heb je het over toelaten op de Nederlandse markt... of heb je het over vergoeden door de ziektekostenverzekeraar? Nou, nee, gewoon het toelaten op de markt. Want ze laten het niet toe. Want ik neem nog steeds deel aan een, uh, een proefproject... Uh, mm. door een paar dermatologen. En de, uh, de conclusies daaruit zijn heel positief. Alleen, er werkt niemand meer. Nee. Dus met andere woorden, dan krijg je het verhaal van, van wat we een tijdje terug ook hebben gehad. Of diabetes, dacht ik, en, en waar dan wat uh, uh, verschillende medicijnen voor waren. In andere landen worden ze wel vergoed of kun je ze wel uh, op de markt krijgen. Alleen, uh, hier in Nederland niet. Want nee, het is nog niet door de keuring heen gekomen. Nee, nou ja, dat, dat verklaart het al. Maar jouw vraag is dus eigenlijk, waarom duurt zo'n keuring zo lang? Ja, want waarom wordt het dan wel in Duitsland, in Frankrijk... en in Zwitserland en in Oostenrijk... wel gewoon normaal via de huisarts zelfs verstrekt... Mm -hmm. En ik moet naar een medisch specialist toe gaan. En die moet een eigen verklaring. Ja, ik begrijp het, Koen. Nee, ja, ik, ik denk dat het gewoon inderdaad te maken heeft met het feit dat we dus in Nederland op dat gebied dan strengere eisen hebben. Maar ik zeg 0800-1121 voor mensen die daar ja, meer verstand van hebben. Heel graag, heel graag. Ik ben benieuwd, uh, Koen, of we dit op gaan lossen. Maar dankjewel voor je vraag. Vol verwachting klopt mee ja. <laughs> heel mooi, dankjewel, Koen. Oké, okay, doei. Dag. Richard. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Goed nieuwjaar en ook voor je hele team. Hetzelfde, het namens iedereen. Alle Goed. 27 zitten ze te zwaaien. Ja, kijk. Ja. Dat weet wit, wit niemand. <laughs> Oké, okay, mijn, mijn vraag gaat over het liedje van de Bengels. Ja, het liedje het van de Bengels. Ja. En dat danje erbij dan... loopt Op ja. opzij. Ja. En nou blijkt dat... In, of blijkt... dat in het uh, Egyptische... Uh, Oudheid, dat de elite echt hun kinderen opvoeden om zijwaarts te, zich voor te bewegen. Dus als je, als je vooruit wil, moet je een slag draaien. En dan die kant gaan. Oh. Ja. Wat ingewikkeld. Ja, vreemd hè. Ja. Ja. En, en, en waar is dat uitgebleken? Sprak je een oude Egyptenaar? Nou, niet direct. Nee. Je kwam erop door, door het liedje ja an, uh, like Egyptian. ja nee dat snap ik ja. en dan zie je dat die danspasjes ook uh, die gaan zijwaarts. ja maar het schijnt dat, dat echt uh, de elite van de, van, van, van de hele, hele oude Egyptenaren hm? hun kinderen opvoeden om, om zich zo voor te bewegen oké okay. nou zoals, en de vraag zoals, is ja, zoals, de vraag het is waarom de aanneemt, ja te knikken of niet te schudden nee dat is een andere cultuur ook andersom ja nou, dus, dus uh, uh, waarom uh, liepen de Egyptenaren als Egyptenaren? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Ja, op zee, als, als je ja, goed wij, wij denken ja. als we fruit willen, dan gaan we vooruit. Ja. Maar die, die draaiden dan als een slag. Ja. En dan gingen ze op zee lopen. Ja, nou, ik, ik uh, stel de vraag via 0800-1121. Dankjewel, Richard. Ik ben benieuwd. Ja, dit zijn de Bengals. Word gelijk in Egyptian. Like an Egyptian. Van de Bengals was dat. Naar aanleiding van de vraag van zojuist van Richard. Die zegt: Ja, dat deden ze echt, die oude Egyptenaren. Die, de elite die voedde de kinderen op om zijwaarts te lopen. Nou, ik ken het verhaal niet. Maar als jij het wel kent, uh, bel even waarom dat dan was. 0800 1121. Thomas. Afrit. Goeienacht. Goedenacht. Hallo. Um, ik wil over reageren op, um, ja, op uh, ja, de hulpverleners van ja. Ben en Peter. Ja. ja. Ja, ik denk toch eerder dat dat meer een probleem is in de grote steden... dan op het platteland. Dat, <laughs> dat denk ik zelf. Want, ja. Ja, want uh, ik woon zelf in uh, Dedemsvaart. Nou, een klein dorpje over IJssel, niks aan de hand. Uh, ja. De hele wereld gaat er mij voorbij, alle ellende, maar bij ons... Nee, hey, in Dedemsvaart nou, het... gebeurt nooit wat, nee. Nee, nee, het is uh, altijd relatief rustig. En... Ja, maar ik snap dat niet, dat mensen dan, als je echt eerste hulp nodig hebt, ja. en ja, dat kan iedereen overkomen, En dat je dan als een uh, achterlijke meloot erbij gaat staan en die mensen dan tegen gaat werken. Nee, maar dat bedoel kan... ik, er is toch niemand die zegt, ik snap dat wel. Nee, nee, dat is echt Er is niemand gewoon, die zegt, ik, denk, ik zou dat ook doen. Nee, maar ik denk ook dat het er gewoon een stukje opvoeding is. Gewoon een beetje respect naar elkaar toe. En ja, dat, uh, ja. Nou, dat, dat zit echt een de opvoeding, lijkt me. Ja, ik weet het niet. Ik was, ik was een tijdje geleden op een, uh, uh, op een uh, uh, feestje, mag ik wel zeggen. Ja. En daar um, was ook een jongen en die had wat biertjes op... en die werd gewoon heel agressief. En ik, dat, nee. zie je, dat zie je gewoon vaak, dat iemand heel agressief wordt. En dan denk je natuurlijk ook, ja, als je dat wordt... dan moet je gewoon niet drinken. Maar... Ja. Het gebeurt gewoon wel. Maar het, ja, is, het is een hele lieve uh, uh, hulpvaardige vraag van Ben... van hoe los het op dat het niet meer gebeurt. Maar het is een beetje een vraag van de strekking. Hoe zorgen we ervoor dat er nooit meer iemand vermoord wordt? Hoe zorgen we ervoor dat er nooit meer iemand geslagen wordt? Hoe zorgen we ervoor dat er geen... Tegens springen van de Schans meer op televisie komt? Ja, oh, dat is, nee, sorry, dat is een wat ander kaliber. Wat, wat een vreselijk idee is dat, zeg. <laughs> nee. dat is typisch is voor die commerciële, dat ze, dat ze van de schans gaan. Nee, maar dat, dat wordt ook weer zoiets dat, uh, ja, dat ze zien je niet. Maar nee, nee dus, ja, je kan het moeilijk aan de politiek overlaten, want die mensen die liggen je ook continu voor. <laughs> dan ja, krijgen we dat weer. Nee, maar ja, pleit je nee, ja. eerst voor meer respect en, uh, en, en uh, vrede op aarde. En dan ga je even zeggen, ja, die leugenaars van de politiek. Nou ja, dat helpt dat, natuurlijk uh, niet, dat, hè? Nee, maar het is uh, de ene kant. Hè. Dat, uh, het is eigenlijk ook weer zo dat... Uh, dat ja, in die zijn ook weer verantwoordelijk voor Ja. Nou ja de nee, veiligheid... Maar... Ja, dat is ook en. zo. Maar helaas, uh, helaas leven we niet in een wereld waarin iedereen zich uh, voorspelbaar en vooral uh, uh, ja, normaal uh, uh, respectvol oh, gedraagt. Doen? Ja, dus dat, ja. dat geldt voor heel veel situaties. Ja, wat doen we eraan? Nou ja, jou, jouw antwoord is dus opvoeding. Nou, dat is een, ik denk opvoeding dat dat al een hele opvoeding. stap is. Ja. En met z'n allen nou, in Dedemsvaart gaan wonen, dat helpt ook. <laughs> ik weet nou, niet, dat, dat wordt dat dan het wel, wel heel vol. Ja. Dank je wel, Thomas, voor je telefoontje. Hey, zijn uitzending. Hetzelfde, goeienacht. Oké, okay, Dag. Ed, goeienacht. Hallo, ik met Ed, goede avond. Uh, als dit, nou, allereerst ook de beste wensen. Hetzelfde. Uiteraard voor nieuwe jaren en al die 17 mensen die aan het zwaaien, ik zie ze niet. Nee? <laughs> nee, ik zie ze niet. <laughs> ze verstopt. Verstopt, ah. ja. Ja. Nou, in de nacht. Astrid, ja. ik ben over die WHO, ja Dat gat wat eventueel zou ontstaan als inderdaad uh, die wet erdoor is. En die, die gaat erdoor komen. Maar uh, tegelijkertijd is ook besloten dat uh, de AOW, toen de AOW-leeftijd omhoog zou gaan, ja. dat uh, ook uh, de uitkeringen, dus niet alleen de WRO, maar ook alle andere uitkeringen mm -hmm. vanaf 1 januari 2013 niet langer zullen stoppen eh, als de ontvanger 65 wordt... maar zullen doorlopen tot diegene de AOW werkelijk eh, gaat krijgen. Oh, gelukkig. Daar is, daar is een wetsvoorstel eh, voor ingediend. Mm -hmm. Dat moet nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Maar ja. de Tweede Kamer heeft inmiddels aangegeven... dat ze die beslissing zal goedkeuren. Ja, dat zou ook wel raar zijn als ze zeggen... Van, ja, nee, daar beginnen we niet aan. Dat zou ik niet, dat zou ook niet ja. Ja. Nou, hartstikke goed Ed, dank je wel. Alsjeblieft, ja, is en dan, dan heb beantwoord. ik nog een vraag. Ja. En de vraag is de volgende: We hebben in, in onze straat waar we wonen, hebben we een, een prachtige bomen staan. En elk jaar verbazing ik me erover dat enkele bomen heel snel hun blad uh, verliezen. En sommige bomen tot aan het laatste toe hun blad houden. Ja. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan? En verschilt dat ook ligt per ligt boomsoort? Het, of kan het... De, het zijn dezelfde bomen liggen dan de samenstelling van de grond... of de watertoevoer uh, of wat dan ook. Dat, ik vraag me dat steeds af. Ik kan zo aanwijzen voor welk huis de boom tot, ik noem maar iets... in november in, in het blad blijft... en degene die al in oktober het blad verloren heeft. Oh ja. En het is elk jaar hetzelfde. Oh. Dat, dat zou ik wel eens graag willen weten. Ja. Nou, oh, er zijn vast boomdeskundigen die uh, nu nog in gesprek zijn met een boom. <laughs> en die, die luisteren, die bellen even naar 0800-1121. Ja, bij het Koninkers is er iemand die van bomen houdt. Ja, maar die slaapt heel goed, heb ik hem laten vertellen. Ah, <laughs> je weet veel. <laughs> nou ja, wie weet belt ze. 0800-1121. Ja. Of uh, natuurlijk via de gouden telefoon, dat mag ook. Ja. Um, ook is die meneer die, die aangaf uh, dat die vergelijking... Uh, uh, neer heeft gelegd uh, over uh, dat uh, de, de mensen die inderdaad uh, in overtreding zijn geweest naar, uh, naar ons dienst waren, ja. waarvan hij zei, nou, laat die mensen dan maar uh, bij de troepen vooruit lopen. Ja. Ik, ik vond dat hij wel een punt had, want hij, hij, die, dat voorbeeld van die conducteur, daar bedoelde ja. hij mee te zeggen, Nou die, die man uh, die moet uh, als eerste... Naar de overblijfselen gaan oh ja. zoeken van degene die ervoor is gesprongen. En die houdt daar vaak uh, slapeloze nachten van de over. Maar dan zou je deze in de deze trauma. vergelijking mensen die van plan zijn om, uh, of die gepakt zijn terwijl ze langs het spoor liepen om ervoor te springen, die zou je dan naar voren sturen om eerst te nee. gaan kijken? Nee. nee. Nee, nee. Oh, nee, dat zou raar zijn. Nee, maar, de, nee, nee. maar om de ja, vergelijking dan even los te laten... dan nog, denk ik, stel je voor, uh, Ed... dat je uh, een... Uh, jij komt onder een auto. Ja. Laten we hopen van niet, maar stel, je komt onder een auto. Dan, denk, dan gaat het ambulancepersoneel is echt zo snel mogelijk bij jou. Die gaan dan niet eerst... die jongen die, uh, die, die uh, nee, gisteren nee, dat, nog nee, in dat, een vechtpartij beland ja. is... ga jij maar eerst... Nee. <laughs> Nee, maar je dat kunt is... wel meenemen en laten zien hoe dat, uh, hoe dat, uh, ja. hoe dat op dat moment uh, uh, op je overkomt. Maar dan dus zit je toch als, ik weet het niet hoor, maar als ambulancepersoneel niet op te wachten. Je, je nee. moet naar een ongeluk en je ja. moet je zo'n nee. jongen nee. meenemen. Of nee. Nee. meisje, nog ja. erger. Ja. Ja. Nee. nee, nee, je hebt gelijk. Nee, nee. Dus het, is, het is wel mooi bedacht, maar het ja. is sowieso, denk ik, dat er in dat, in dat genre zit wel een oplossing denk ik. Daar geloof, geloof ik wel in, ja. want begrip en kennis. Kan zoveel oplossen. Dus meelopen ja, ja. met ambulancepersoneel. Dat... Het is niet praktisch. Daar heb nee, het precies. Gelegen. Maar het, het maar zou de, inderdaad. De vergelijking liep niet helemaal mank, eigenlijk ook. Dat, nee, dat is het, begrijp ik. Ja, nee. ja. Het, het, het, het, het, het spijt me. Ik zag het misschien iets te zwart-wit. Ja. ja. Nou, dan hebben we dat ook weer opgelost. Bedankt, Het. Goed. Nou, ik ben benieuwd of we de een of andere bom. Eh, ja, of we het, het bomenverhaal even op kunnen lossen. Kan ja, Bedankt. ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Dag, hetzelfde. Rinzen. Ja, hallo Astrid, goedenavond. Dag, Inse. Uh, als eerste de goede, goede wen wensen ook, hè? Hetzelfde. En uh, ja, ik heb hier een hele andere vraag. Het gaat in ieder geval niet over politiek... en over ambulances en over sirenes en dat soort dingen. Maar uh, ik vraag me heel erg allang al af... Wat, want jij, jij, jij fietst ook wel, neem ik? Of ik fiets? Ja, je fietst wel. Ja, als mijn fiets niet weer eens gestolen is, dan fiets ik, ja. <laughing> nou, in ieder geval... Ja, ik, ik dus ook wel, maar ik, ik vraag mezelf, waarom heb je dus een herenfiets en waarom heb je damesfietsen? Ik bedoel, oh, een, ja. een, een, een, een man die kan op een, uh, op een herenfiets fietsen, op een, op een herenfiets fietsen, op een damesfiets ja. fietsen. Nee, die vraag en, en, is er en, ooit een keer geweest. En toen werd gezegd van een herenfiets, dat heeft een, een uh, uh, dat is voor de constructie. En toen dacht ik, hoezo? Want een damesfiets moet toch ook een goede constructie zijn? Ja, en, en je hebt ook vrouwfietsen die zijn voor allebei. Ja. En ik begrijp sowieso niet waarom jullie zo'n stang hebben, want dat is echt heel lastig met op- en afstappen. Ja, en ik vind, ja, sowieso oudere mensen, die hebben dan weer een damesfiets. <laughs> ja. Nou ja, ik denk, ik, denk, ik denk van nou ja, waarom is er dan eigenlijk een herenfiets uitgevonden en een damesfiets? Ja. Ja, dat is ik eigenlijk heel freind. raar, hè? Ja, nou, ik vind, vind het heel vreemd. Ik, ik snap het ook helemaal niet. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Nou, ik... Ja, uh... ik... Ik ben benieuwd of iemand daar een antwoord op weet. Uh, en heb ik nog een vraagje? Oh jee, ja. <laughs> je hebt ook vroeger in, in die bomen, dat zo, sommige bomen, heb je dat, dat, ze vroeger, dat noemen ze heksennesten. Maar dat is dan ook geen vogelnest, maar, dat is dan eigenlijk, maar ze noemen dat een heksennest. Maar hm? is er wel af te vragen wat het nou precies wel is. Een het heksennest? Geen heksennest is. Ja. Ja, het zal geen, geen nest heksen zijn, toch? Ik hoop het niet. Nee. nee, dat zou raar zijn. Nou, uh, pff, geen idee. 0801121. Wat is een heksennest? In een boom zitten die? Ja, vaak volgens mij in Berkenbomen. Dat is een heel uh, groot stuk. Uh, ja, dat is een klein stuk met allemaal uh, takken in elkaar. Ja. En het lijkt er net een nest. Maar dat is het niet. Hmm. Ik noem het een heksennest. En dan hoort het bij de boom? Of... Ja, het hoort bij de boom. Zit het vast aan de boom? Oh. Ja. Hmm. 0800-1121. Ik doe mijn best rinsen. Ik hoop het. Ja, dat doe ik altijd. Dat kan ik je in ieder geval <laughs> beloven. Oké, okay, goeienacht. Hè? Ja, de avond verder. <laughs> Hetzelfde. Dag. <laughs> Dag. Annemieke. Hallo, Annemieke. De eerste dame die ik deze nacht aan de telefoon krijg. En die is er dan niet. Nou, dan Brenda. Dat is ook een dame. is ook goed. Brenda. Ja, nacht. Hallo. Nou, ik wil even inhaken op die meer van die Hessen. Een is dat, oh. geen hechtennest. Oh. En dat is gewoon een, een kankergeweld in de boom. Oh. En dan groeien er gewoon takjes uit. En is een boom in de bomen gegroeid. Oh. Maar ik belde eigenlijk over. Uh, ja, dan moet ik even mee denken. Ja, wat was het? Ja. Misschien over de nou, bomen die hun blad verliezen. Als u als, ja, een beetje ja. in de bomen ja, zit. Ja. Ja. ja, ik ben een dagje ouder. Ja. Uh, het is namelijk zo. De mensen hebben wel eens gehoord dat bomen die in of onder een lantaarnpaal staan, veel langer het blad willen houden. En die, die, die zijn ook vroeger met dat het blad begint. Dat is de, de, de oorzaak door het licht van die lantaarn. Oh, dus die, heb, die hebben lichttherapie. Ja, inderdaad. En ik heb ook nog een vraag. Uh, mijn mijn man had vroeger altijd een stro toe Dat is een beetje gelig uh, ruw touw. Maar het is ontzettend sterk en het vergaat ook niet best. Maar nu ja. zijn vragen, ik heb mijn hele leven al met strootouw gewerkt als 80 jaar. Ja. Maar is er echt van stro gemaakt? Dat wil ik graag weten. En de volgende vraag, is oh. het dan ook door een touwslager gemaakt? Maar nou, want... nog even één ding, Brenda, want ik kan het niet helemaal volgen. Ik ben niet zo thuis in de touwen. Het um, touw is gemaakt van... Van stro. Van stro. Ja. En dat heet dan ook strootouw? Dat is heel strootouw, ja. Maar nu is de vraag, is dat van stro gemaakt? Ja. En hoe wordt dat gemaakt? Uh, uh. Ik heb me nooit in verdiept. Oh. Maar vandaag was ik in de tuin bezig en toen dacht ik, ja, strootouw. Ja. En toen, toen heb ik ik een keer weer achter de vraag. Ja, nou, hartstikke goed. Dat is een mooie vraag. Nou, hoop ik ja. wel dat iemand het weet, dat er iemand een beetje uh, strootouw oh. is. Als nou een oude boer leeft, die weet het wel. Ja, die, die, die zit de hele dag <laughs> strootouw te spinnen. Of zo. Nou, dat denk ik niet, meer. Oh, dat dan niet. Uh, nee. Ja. En, en, en uh, hoe wordt het... Strootouw is het echt van stro en uh, hoe wordt het gemaakt? Dat ja, dat wil ik graag weten. Nou, ik ga mijn best doen, Brenda. Dank je wel. En, en jij ook, heel erg dank. Ja, Dag. dank je. Dag. Valentijn. Nou, Strootouw. Oh. Stro <laughs> Valentijn ja. uit Amsterdam. Ja. Strootouw was strootouw omdat het om de strobalen ging. Oh. En het was gewoon Sisaltrouw. Wat ontnuchterend. Ja, vreselijk, hè. Oh. Maar ik belde eigenlijk voor de um, heksenborstjes. Ja. Ik hoor net dat je moet zeggen heksenbesem. Of heksenbesem. Oh, het mag allebei. Dat is een parasiet. Oh. En um, je, hebt, je hebt een aantal verschillende soorten. Ja. Maar die hebben hele kleine besjes. Ja. En volgens dus eten die besjes, maar die zijn kleverig. En dan gaan ze later bij een andere boom, tak, ja. een snaveltje schoonpoetsen. Oh. En dan blijft dat zaadje van die parasiet dan weer op die plek plakken. Oké. Okay. En daar gaat die parasiet dan weer groeien. Het ja. is dus een, een, een soort plant die groeit uh, ten koste van de boom waar die op groeit. Oh. Het is een, uh, ja, parasiet. ik kan het niet anders zeggen, een parasiet. Oh, een parasiet. Maar kan dat kan ook kwaad voor de boom dan? Ja, uite uiteindelijk wel, ja. Oh. Eén uh, borstje kan hij wel hebben. Maar als een boom helemaal vol komt te zitten... ...want het zuigt natuurlijk wel alle voeding en ja. kracht uit die boom. En uh, laat maar raden, het heet een heksenbezem... ...omdat het eruit ziet als, de, als het uiteinde van een bezem. Ja, en, en het is ook een heks voor die boom... Maar het is, dus uh, uh, uh, een plantje. het is dus eigenlijk een plantje wat zelf niet groeit op de grond, maar groeit op een tak van die boom. En dus leeft met voedsel van wat in die tak van die boom zit. Ja. En daarom is het dus ook een parasiet. Nou. En, en, en, en, en, en in Nederland heb, heb je uh, vooral dat zie je vooral in de berkenbomen die, die borstjes. ja. Maar als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat... dan zie je bijvoorbeeld de Maratak. Mm -hmm. En dat is vooral voor populieren en fruitbomen, funest. Oh. Want, want als, als zo'n boom uh, te vol zit met die parasieten... Ja. halen die parasieten gewoon alle krachten uit die boom. Oh ja. Waardoor, waardoor die, die, die parasieten, het plantje wat als het ware... niet wortelt in de grond, maar zich vasthecht op een tak... En alle voeding van die boom uit die tak wegtrekt, opzuigt, opeet. Natuurlijk niet goed voor die boom. Nee, nou en duidelijk. Dat, en dat zijn de en Het is een parasiet ja. die overgebracht wordt door kleine vogeltjes die de besjes eten. En die besjes zijn kleverig. En uh, willen ze later, om hun snaveltje schoon te poetsen... gaan ze het later schoonpoetsen op, op een ander takje... Op een andere boom. Ja, nou, maar dan vertel je nog een keer hetzelfde, hè, Valentijn? Precies. Okay. Maar dat is, dat, ja. is, dat is het verhaal. Dankjewel. En prettig jaar, zijn, uh, uh, nee Nee. <laughs> uh, gelukkig nieuwjaar. Je bent een schat. Dag, oh, dag. ja, dat Hoi. is een veel betere verwoording eigenlijk. Dag. Hoi. Dominique. Ja, hallo. Hallo. Ik, ik heb al een, uh, een antwoord op de vraag van de, van de fietsen. Oh, mooi. Vertel. Het is heel simpel. Ik dacht dat eigenlijk iedereen het wel zou weten. Oh. En, uh, een damesfiets is gemaakt omdat uh, vroeger hadden de dames die hadden rokken aan. En als je dan een rok draagt, dan ja. is het heel makkelijker... om op een damesfiets uh, te stappen dan op een herenfiets. Maar waarom, waarom is dan nog steeds die stang bij de herenfietsen er? Het is toch helemaal niet handig? Ook zonder rokken niet? Stop. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is maar. best een goede vraag voor mij. Ja, ja, het verschil tussen de dames en heren is in ieder geval dat uh, dames makkelijker kunnen opstappen ja. als ze uh, een rok vragen. Okay. Maar, maar waarom er nou bij de mannen een, een strang tussen zit, um, ja, dan kan je misschien het, uh, het verschil goed zien. Ze dames en heren. Als je je afvraagt welke fiets van jou is, dan ja, ja, ja, ja. kun je het verschil goed zien. Ja, dat kan in ieder geval niks met de, met de stevigheid te maken. Nee. Want uh, volgens mij is een uh, de fiets even steviger. Ja. Nou, we gaan er nog wel eventjes uh, over door. Dankjewel, Dominique. Mensen kunnen nog bellen over de fietsenvragen. En natuurlijk over andere vragen en antwoorden naar 0800 1121.